Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen zou een vaste dag moeten hebben om in één klap alle vaste lasten te betalen. Nu komen je huisbaas, telefoonprovider en verzekeraars allemaal op een ander moment hun geld halen. Dat is hartstikke verwarrend, vinden ze bij geldinstantie Nibud. Ze zien de laatste tijd dat meer mensen moeite hebben bij het betalen van de zorgpremie... en dat is volgens hen een signaal dat het niet goed gaat. Een onrustige avond en nacht voor inwoners van Purmerend. Eerst was er rond negen uur een harde knal bij de voordeur van een woning. Die werd er compleet uitgeblazen. Daarna brak brand uit. Deze vrouw ging er meteen op af. De buurvrouw, ik heb de buurvrouw eruit gehaald. En... Hoe is het met uw buurvrouw? Ze is in shock, was ze gisteren. Echt een shock. Ja. Dus uh, iedereen eigenlijk. Dus uh, ik heb ook de hele nacht niet geslapen, moet ik eerlijk zeggen. Want midden in de nacht was er volgens haar nog een explosie. Niemand is gewond geraakt bij de knallen in Burmerend. De Nederlandse belastingadviseur, die ook wel de fiscalist van de sterren wordt genoemd... is opnieuw opgepakt in Amerika. Frank Butselaar werkte samen met onder andere Linda de Mol en DJ Chesto. Hij zat al vast in de VS vanwege een verkeerde belastingaangifte van Afrojack... Gisteren kwam hij vrij, maar daarna is hij meteen weer gearresteerd. Dit keer door de immigratiepolitie, omdat Butselaar illegaal in Amerika is. En 40 Nederlandse brandweermensen vertrekken vandaag naar Spanje... om te helpen bij het blussen van natuurbranden. Ook Ashwin, hij denkt dat het pittig wordt. Brandbestrijden is sowieso zwaar werk. Maar in de natuur specifiek is het veel uit Dus lange afstanden mogelijk. In dit geval, waar we nu naartoe gaan, ook heuvels en zeker in die omgeving waar we nu naartoe gaan, ja, 30 plus is daar geen uitzondering. De brandweer gaat niet alleen naar Spanje om te helpen. Ze hopen ook wat te kunnen leren van hun Spaanse collega's. Daar hebben ze namelijk veel meer ervaring met natuurbranden. En die komen ook bij ons steeds vaker voor. Het weer een wisselend dagje met af en toe zon. Maar ook wolken en pittige buien met onweer. Vanochtend vooral in het oosten. Later trekken die ook op andere plekken over. Het wordt vandaag een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door de wegwerkzaamheden op de A4, Den Haag-Amsterdam nog altijd file vanaf Zoeterwoude. 8 kilometer, ongeveer 15 minuten. Op de A44 heb je hier ook last van. Vanuit Den Haag, vanaf Kaag tot aan Knopenburgerveen. 5 kilometer met zelfs 30 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 I feel her in the air Ik ben nog steeds onzeker. Als tien jaar terug, toen we dronken speelden en droomden. I'm oh, sorry.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 ZFM ZFM ZFM en Strand Zee Boulevard en Formule 1 Dit is radio voor Zandvoort Dit is ZFM Have we held we wonder black this Why weren't we able to see the sights that we missed right The train that missed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 Mocht hij met me en zeggen dat hij van me hield op het moment dat we de dekens kopen, De tijd dat ik zo was is vol goed dachten en ik verlang er geen seconden laten terug. Ik wil de eerste zijn dan via er el. zit en, en de niet op zijn